7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een Zuid-Afrikaanse goudmijn zitten ongeveer 950 mijnwerkers opgesloten. Ze kwamen gisteravond vast te zitten doordat een storm leidde tot stroomuitval. De mijn is tussen de 500 en 2200 meter diep. Naar verluid zijn meer dan 60 mensen gered. De eigenaar van de Zuid-Afrikaanse mijn zegt dat de nog opgesloten mensen veilig zijn... en voedsel en water bij zich hebben. Minister Wiebes van Economische Zaken en minister Schouten van Landbouw... hebben op het Malieveld in Den Haag met boze Groningse boeren gesproken. Dat gebeurde in een van de tractoren die de Groningers hadden meegenomen. Na een kort gesprek vertrokken twee tractoren naar het Binnenhof... gevolgd door demonstrerende boeren. De boeren vinden nieuwe afspraken over de afhandeling... van aardbevingsschade onvoldoende. Minister Wiebes zegt dat hij zo snel mogelijk de gaswinning wil halveren... naar 12 miljard kub per jaar. Een Belgische rechtbank heeft oud-verpleegkundige Ivo P. 27 jaar cel opgelegd voor het plegen van vijf moorden. P. was een geestelijke stervensbegeleider en staat bekend als diaken des doods. Hij vermoorde zijn moeder, schoonvader, twee ooms en een patiënt. Hij spoot lucht in hun aderen. Naar eigen zeggen wilde P. zieke mensen uit hun lijden verlossen. Ook al hadden ze daar niet om gevraagd. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt hoe de app NPO Start omgaat met persoonsgegevens van gebruikers. Dat zegt minister Slob in Antwoord op Kamervragen van de SP. Met de app NPO Start kunnen mensen uitzendingen van de publieke omroep terugkijken. De SP wil weten of het niet dubieus is dat de app kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële gebruikers verstrekt. Aangezien het gaat om een app van de publieke omroep. Het weer dan nog, af en toe wat buien, met kans op hagel en natte sneeuw. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 0 en 4 graden. In Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen, later op de dag, minder buien en een graad of 6. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: er staan nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Knoopend Heide en Leende een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roedevarensveen, 6 kilometer file met een half uur verdraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Dodewaard en Knopend Valburg, 10 minuten verdraging. Onbezorgde Cloud in. Met Azure Stack as a Service van Your Hosting heb je geen investeringen vooraf, betaal je alleen voor wat je gebruikt en jij bepaalt waar de data staat. Wel de lusten, niet de lasten. Yourhosting.nl slash zakelijk. Hoe ik mijn relatie goed hou? Uh, wat voor mij de essentie is van een relatie. Of ik me gelijkwaardig voel aan mijn partner. Weet ik wat de ander bezighoudt?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 Over de vloer, tijdens de finale sale dagen bij Carpetrite. Alleen nu krijg je kortingen tot wel 60 procent. Dat is heel veel voordeel op vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Wees er snel bij, want de finale sale eindigt dit weekend. Carpetright, de vloerenspecialist. NPO Radio 1. VPRO. Voor alle liefhebbers van Black Mirror... In China is dat gitzwarte perspectief van totale controle via digitale technieken al lang geen toekomstmuziek meer. Bureau Buitenland met Chris Keijne. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, via DNA-controle, gezichts- en spraakherkenning... met camera's die iedereen in beeld hebben... probeert de Chinese overheid de Oeigoerse minderheid in Xinjiang... in het door haar gewenste gareel te houden. Zometeen een gesprek. En zien de Palestijnen nog ergens een twee-staten-oplossing aan de horizon? VVD-parlementariër Hans en Broeke bezocht vandaag de Palestijnse gebieden. U hoort het in het komende half uur Bureau Buitenland. En we gaan inderdaad eerst naar Israël en de Palestijnse gebieden, want Europa en de Amerikanen lijken de kaarten van het conflict opnieuw te schudden, zodra het... Trump de geldkraan voor de Palestijnen verder dicht... en wenst hij, dat is inmiddels wel bekend, een Amerikaanse ambassade in Jeruzalem... dat de Verenigde Staten nu erkennen als hoofdstad van Israël. De EU op zijn beurt belooft de Palestijnen juist miljoenen extra steun. Hoe spelen die besluiten op het wereldtoneel in Israël en de Palestijnse gebieden? Op werkbezoek VVD-Buitenlandwoordvoerder Hand ten Broeke. Goedenavond, meneer ten Broeke. Goedenavond, meneer Kleine. Hebt u de afgelopen uh, dagen veel dolblije Israëli's ontmoet? <laughs> Het is niet dat ze in Polonaise lopen. De meesten hebben wel door dat, um, als je heel erg goed kijkt... naar de 6 december-speech van Trump... dat hij eigenlijk niets meer heeft gezegd dan... Wat internationaal al een beetje de consensus was. Maar ja, omdat het Trump is, kijken we er anders naar. En um, hij vocht het vervolgens wel op. Het uh, is wel een beetje een paradigm shift, zoals we dat hier dan zo mooi noemen. Um, de facto gebeurt er heel weinig um, uh, op, op de grond, maar de Israëli's blij en dat is logisch. En ja, want, ook want Trump zei in een bijzinnetje wel inderdaad iets waarvan je zou kunnen afleiden dat uh, de, de, de uh, rechten van de Palestijnen op Jeruzalem ook nog steeds uh, geëerbiedigd worden. Maar het bezoek van nee, zijn vicepresident. En, en bijzinnetjes zijn toch wel belangrijk in internationale politiek. Dat weet u als geen ander in het mm. programma. Um, hij zei de, um, uh, zeg maar de heilige plekken de heilige, die, die blijven onder international oversight. Ja. Het was zelfs heel bijzonder dat hij daar de Arabische aanduiding voor gebruikte. Dat heeft ook Pence gedaan, hè? de, de, de, de uh, vice-president hier in de Knesset. En hij zei het ook nog eens een keertje in Davos... en dat is niet zonder betekenis. Nee. Het tweede, wat misschien nog veel belangrijker is... dat de soevereine grenzen van de gemeente Jeruzalem... dat die voor further discussion zijn. Uh, dus die zijn nog onder discussie. Ja. Maar goed, het is, het is, het is uh, zeg maar lost in translation. Um, uh, de Palestijnen hebben er enorme aanstoot aan genomen... en niet in de laatste plaats, omdat ze natuurlijk door hun Arabische broeders... Um, in Cairo, in Egypte, in Jordanië, uh, maar vooral in Saudi-Arabië... Um, ja, toch een beetje een koude ontvangst hebben gehad. Ze hadden op iets meer uh, ja. steun gerekend, en dus moesten ze dat zelf organiseren. Nu, nu was u vandaag, uh, zag ik op Twitter, via een paar foto's die u ja. uh, deelde uh, in de Palestijnse gebieden. U sprak onder andere met vertegenwoordigers van de Palestijnse autoriteit, ook, mm. ook met onafhankelijke politie, zoals u uh, zelf, zelf omschreef. Hoe reageren ja, daar zij daar reageerde. dan nu op? Ja. Uh, heel verschillend. Uh, ik, ik kan het niet zeggen dat ik zeg maar, nu de hele Palestijnse gemoedstoestand heb kunnen peilen. Nee. Uh, ik denk dat je gemiddeld kunt zeggen dat de officiële Palestijnse reactie die we al hebben gezien. Uh, die is natuurlijk heel negatief. Uh, ze hebben het gevoel dat uh, het belangrijkste uh, element van de onderhandelingen. De final status uh, elementen die er zijn. Die uiteindelijk in een onderhandeling, of aan de onderhandelingstafel moeten worden besloten. Dat die nu in ieder geval door de Amerikanen. En de Amerikanen zijn de allerbelangrijkste partner buiten de Israëli's. Uh, dat, dat die daar op een besluit hebben genomen. Mm -hmm. uh, dat, dat dat hun situatie heeft verslechterd. Dus er is heel veel pessimisme. En je ziet ook aan de Amerikaanse kant dat men wat verrast is. En dat, dat verrast ons dan weer. Want tactisch gesproken snap ik de zet van de Amerikanen nog wel. Maar strategisch um, uh, lijkt er niet heel diep over te zijn nagedacht door het, door het Witte Huis. Wat doe je dan met zo'n met zo'n aankondiging, dan moet je daarna ook aan de Israëlische zijde... moet je daar concessies op durven afdwingen. Nou, Voordat het zover was, hadden we al de speech van Abbas. Uh, die ging heel ver. Um, uh, uh, en zo zitten we in de volgende verslechtering ja. van de situatie. Ja. Waar ook in programma's als deze, zeg maar, iedereen altijd heeft gezegd: de status quo is heel goed voor Israël en heel slecht voor de Palestijnen. Wens nu iedereen die de Palestijnse staat wenst. Eigenlijk die status quo weer terug. Dat ja. je weer terug zou gaan naar de Ketel ja. status quo. Wat dat is de ironie van dit. Ja, wat, wat de regering Trump in ieder geval wel concreet heeft gedaan, is uh, het, het hulpgeld dat via de VN uh, naar de Palestijnse gebieden ging uh, en, enorm uh, inge ingeperkt. De EU heeft juist een. Tegenmaatregel genomen, namelijk uh, zo'n 42 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Palestijnse gebieden. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, um, op zichzelf is het. Uh, je moet even het onderscheid maken tussen het geld wat bijvoorbeeld ook door Sigrid Kaag nu is aangekondigd voor de UNRWA in Gaza. Ook nog eens 13 miljoen, hè? He? Ja, en ja, wat niet alleen door Nederland, maar ook door België en de UK ja. en Denemarken en alle usual suspects, zeg maar. Um, en, en ook uh, het geld naar de, de Palestijnse autoriteit. Um, ik vind dat... Um, kijk, het is noodzakelijk. Gaza um, ik bedoel, staat op het punt... Daar zou cholera kunnen uitbreken yeah. morgen bij wijze van spreken. Yeah. En dan overdrijf ik niet. En nee. voor al diegenen die nu zitten te luisteren en denken van... Uh, dat, dat, dat, is, dat is alarmistisch. Nee, dat hoorde ik gisteren uit de mond van um, uh, de minister van Defensie uh, Lieberman. En dat is bepaald geen linkse man hier nee. in, uh, in, in Israël. Um, nou, ook hij waarschuwde voor een, voor een hele <coughs> dreigende situatie. Daar. Dus extra geld dus zou geen geld... overbodige luxe zijn? Nee. Um, UNRWA moet blijven gefinancierd. Hoezeer ik ook kritiek heb op UNRWA. Maar er is geen alternatief voor UNRWA in Gaza. Um, de vraag is alleen of we de verstandigen hebben gedaan om het heel snel te doen. Ik denk dat het een... Onverstandig besluit is geweest van de Nederlandse regering, omdat um, je doet twee dingen. Je aan de ene kant laat je een weten, um, ze kunnen altijd op geld rekenen. Meestal zijn ze na tien à uh, 10 uh, maanden zijn ze door hun geld heen en dan krijgen ze van de internationale gemeenschap krijgen ze toch alweer bij geplust. En, uh, die rekening blijft dan gewoon openstaan. Um, en tegelijkertijd doe je iets heel vriendelijks naar, uh, Donald Trump. Want die leert nu dat hij dit trucje nog een paar keer kan uithalen. Want voor zijn constituents is het heel belangrijk om te weten, um, dat andere landen ook hun inspanningen verhogen. Ja. Nou, dat, dat ja. doen andere landen dus. En kennelijk waren ze er al heel lang toe bereid. Alleen moet hij daarvoor dan een maatregel nemen. Maar ja, die mensen Vooral in Gaza, geldig, Ja, daar moet het ook, moet het naartoe gaan. Want het is een, äh, uh, het is een, een, een situatie. Ik ben er vorig jaar toen ik hier op de INSS-conferentie was, ben ik een dag in. In Gaza zijn geweest. Ik geloof dat er al heel lang geen Nederlandse politici daar meer zijn geweest. Op zichzelf gebeuren daar uh, goede dingen, maar in heel veel gebieden in Gaza is het heel slecht. Dat ligt overigens niet aan de VS, niet aan de internationale donoragemeenschap en nee. helemaal niet aan Israël. Dat ligt aan de Palestijnse autoriteit die de Gazanen de afgelopen jaar effectief hebben afgeknepen. En zeg maar, hun, hun elektriciteitsransoen hebben teruggebracht tot twee ja. uur op een dag. Ja. Moet je je voorstellen, twee uur op een dag. Ja. Um, omdat ze een reconciliatie met Hamas wilden bereiken. Dat is ze gelukt. Dat stelt niet veel voor. Maar de slachtoffers zijn natuurlijk de Gazanen. Ja. En nu plus ja. Europa bij. Goed, we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank dat u even een klein verslagje kon geven van uw bezoek daar, meneer Ten Broeke. Bureau Buitenland. De Filipijnen... Vandaag op de dag af, precies zes jaar geleden... werd de Nederlandse vogelspotter Ewald Horn gekidnapt, gekidnapt op de Filipijnen... door de terreurgroep Abu Sayyaf. Er zijn wel tekenen van leven geweest... maar niemand heeft meer contact met hem gehad. Familie en vrienden staan machteloos. Waarom duurt het zo lang en zijn we deze ontvoering allemaal vergeten? Documentairemaker Jacco Groen, goedenavond. Ja, goedenavond. U filmt zelf vaak op de Filipijnen en u kent het land ja. goed. Uh, zes jaar in gijzeling, waarom duurt het zo lang? Ja, dit is een uh, ongelooflijk ingewikkeld. Het heeft onder andere te maken met het gebied. Het bestaat uit uh, 150, 200 eilandjes. Uh, ze gaan daar met speedbootjes van de ene plek naar de andere plek. Dus uh, voor het leger is het bijna ondoenlijk om uh, te vinden waar eventueel mensen worden vastgehouden. En uh, het ingewikkelde is ook, ja, geen telefoonverbindingen uh, zitten daar, geen internet of wat dan ook. En er zijn... Tussenfiguren nodig om die onderhandelingen te doen. Ja. Nu begrijp ik wel dat er, met name de laatste tijd door het leger, een groot offensief is ingezet in dat gebied. Um, ja. Maakt maak dat kans van slagen en is er kans op dat uh, Ewald Horn ook bevrijd wordt? Wat weten we over hem? Ja, het gevaar is van die, omdat die militaire acties zijn behoorlijk. Uh, er is al in het verleden ook al uh, een bij een militaire acties zijn gegijzelden omgekomen. Want het, uh, de militairen gebruiken nogal eens uh, uh, het uh, methode van uh, hagelschieken. Ja. En uh, dat ze echt gewoon uh, denken van... Nou, laten we maar gewoon voor de zekerheid er nu hier uh, een paar bommen op gooien. Dat hebben ze in het gebied uh, in uh, Minenaal ook gedaan... waar echt uh, een paar plaatsen behoorlijk zwaar zijn gebombardeerd. En waarbij ja. ook heel veel uh, burgers zijn omgekomen. Ja. Um, Nee, het is, ik denk dat dit... Uh, met militaire acties vrees ik dat het... Uh, wat je nu merkt door die, door die toename van die oorlogsactiviteiten... Uh, uh, dat die Abu Shayyaf nu nog verder zich heeft teruggetrokken. Hmm. En uh, nog minder van zich laat horen. Ja. En, en, weten, en we, uh, weten we of Ewald Hoorn uh, nog leeft? Wat is het laatste bericht nee, daarover? Volgens mij was het laatste uh, nieuws wat er was, was een jaar geleden. Uh, maar het, ik weet dat de... Uh, Kijk, het probleem met de, de buitenlandse zaken, die zeggen heel vaak dat ze met stille diplomatie en dat ze dus niet, uh, ja, dat ze natuurlijk geen pers kunnen gebruiken. Dus dat ze dit allemaal achter de gesloten deuren uh, eventueel onderhandelen. Mm. Maar het is erg moeilijk om te onderhandelen. En ik ja. weet dat een half jaar geleden, en dat was bijvoorbeeld een goede kans geweest, dat uh, een journaliste van, uh, van Al Jazeera naar het gebied is afgereisd. En die heeft contact gehad met de leiders van ja, Abu Sharif. Ja. Ja. En kijk, die had uh, kunnen vertellen. Als we, als we ja. op dat moment aan haar hadden gevraagd... als je hoe het, contact hebt met die leiders... Uh, vraag stel het meteen het even de vraag ja, ja. hoe maar, het met hem staat. Maar goed, we weten niet of buitenlandse zaken... misschien uh, contact met haar heeft gehad. Dat, dat zou natuurlijk kunnen. Als u zegt, ja, die, die stille diplomatie, ik weet het niet... en die militaire actie, dat, dat is in ieder geval levensgevaarlijk. Wat zou er wel moeten gebeuren? Ja, dat is het, het, het moeilijke. Ik denk dat je echt... Uh, meer in de richting toch van, van onderzoeksjournalistiek. Of uh, mensen die, uh, die echt heel nauwe banden hebben met uh, Abu Jhaaf. Zonder dat ze meteen uh, zelf uh, opgepakt gaan worden. Mm -hmm. um, omdat jij ja, als blanke naar het gebied toe reizen is levensgevaarlijk. Ik ben toevallig in het gebied zelf geweest, twintig jaar geleden. Toen wist ik nog niet dat het zo gevaarlijk was. Maar toen ik terugkwam toen begreep ik hoe gevaarlijk het was. Um, en het is... Um, ja, dus het is echt een, een uh, ongelooflijk moeilijk uh, verhaal hoe je daar ja. iemand uh, uit los krijgt. Maar er moet echt wel op ingezet worden. En het probleem is, kijk, Duterte wil niet onderhandelen met uh, terroristen. Dus nee. uh, wat dat betreft dat maakt het is ook niet het ook niet heel moeizaam. Voor nee. de, voor, ja, want de, de, deze bandieten, uh, het levert momenteel miljoenen op ja. met dit soort... Uh, dit soort uh, acties. Goed, een treurige uh, stand van zaken met de ontvoering ja. van Ewald Hoorn. Hartelijk dank, Jacob. Ja. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Wij komen zien we een fijn. Bureau Buitenland. Ja, laatste onderwerp van deze uitzending. China wil de veiligheidsmaatregelen tegen de Oeigoeren... in haar westerse provincie Xinjiang opnieuw verhogen. Er wordt gebouwd aan een surveillance-systeem... met stem- en gezichtsherkenning... om deze moslimminderheid in de gaten te houden. En alle burgers moeten DNA afstaan voor een databank. Er zouden inmiddels naar schatting 120.000 Oeigoeren vastzitten... in Chinese heropvoedingskampen. Beijing zegt hiermee terroristische aanslagen te willen voorkomen... maar de Oeigoeren zelf vrezen dat er een politiestaat over ze wordt uitgerold. Te gast bij de studio Sadiq-Jan Selei, Hij is voorzitter van de Oeigoerse Vereniging in Nederland. Goedenavond, meneer Seleij. Goedenavond. En Tabitha Speelman, zij is voormalig China-correspondent... van onder meer trouw en nu verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Um, Mag ik met jou beginnen? Waarom worden de Oeigoeren met China, door China zo met argwaan bekeken? Um, nou, dat heeft te maken met hun uh, reactie op... wat de Chinese overheid uh, een heel, uh, eigenlijk alleen maar goed nieuws vindt voor de Oeigoeren. Uh, namelijk dat uh, er economische hervormingen worden gebracht... Um, en daarbij ook eh, veel, veel migratie eh, vanuit de rest van China naar Xinjiang wordt opgezet. hans chinezen maar, die daar naartoe gaan. Ja, maar ja. In, in Xinjiang wordt dat, uh, uh, ja, wordt dat ook gezien als een soort uh, culturele onderdrukking. En, da en dat is het ook wel. Ja, want wat is die reactie? Ik bedoel, uh, nou, er zijn wel degelijk uh, in de laatste tientallen jaren aanslagen gepleegd uh, mm -hmm. door uh, Oeigoeren door die... Um, uh, ja, die daar dus geweld uh, niet bij plegen, uh, niet bij uh, schuwen. schuwen. Yeah. <laughs> en um, in 2013 en 2014 waren de laatste grotere aanslagen. En uh, je ziet dat sinds. Oh, oh, uh, ja, dat, dat, dat de Chinese overheid, zeker sinds 2001, sinds, uh, sinds 9-11. Um, deze separatisten, um, wat op zich een minderheid is, maar, maar uh, wel degelijk aanwezig. Uh, als terroristen heeft bestempeld ja. en uh, sindsdien ook een, een strijd tegen hen in een hogere versnelling heeft. Maar hebben ze dan gelijk met hun veiligheidsmaatregelen en hoe ver gaan die? Ja, um, nou, uh, je moet het ook zien in de, in de context van de schaal van, van, van de, ja, de onderdrukking eigenlijk. He, dus um, je hebt nu de laatste jaren ook een soort deradicalisatiebeleid, uh, waar, waarin je ook een uh, waarin heel weinig culturele gevoeligheid aanwezig is. En waarin uh, er heel weinig ruimte is voor de eigen cultuur, voor de islam. En um, ja, daar, daar is een reactie op vanuit de bevolking. Ja. Ja. Ja. Um... Meneer Selei, u, u bent uit het gebied gevlucht. U woont ja. sinds uh, 2001 uh, in Nederland. In hoeverre is de situatie sinds u weg bent gegaan en ja. nu veranderd voor de Oeigoeren? Ja, nu is uh, die situatie eigenlijk uh, erg verschrikkelijk, de onbeschrijfbaar. Uh, die mensen eigenlijk, uh, die uh, China wonen, kon niet met hun. Familieleden in het buitenland want contact nemen. Hebt u contact met uw familie? Nee, ik heb al jaar geen contact meer. Dus mm. ik kan niet bellen mijn moeder. Even vragen hoe het met haar gaat. Dus ja, zij is bijna 70 jaar oud. Dus ik weet niet. Dus ik uh, slaap zo laat. Dus denk aan mijn moeder. Mm. Dat die dag ze eigenlijk goed is mm. geweest. En aan ochtend staan. Dus ik ook denk gelijk dat ze geen problemen kunnen krijgen. Dus de hele dag kon ik rustig lopen. Dus ik dus elke dag zo bieden. Dus iedereen, dus iedereen die buitenland wonen, die Oeigoeren... Ja. Dus he, heeft dezelfde situatie. En u, en u zegt goed, uh, mensen mogen geen contact hebben met, met hun familie in het buitenland. Ja, maar, dat is eigenlijk een klein voorbeeld. Want wat, want wat zijn de grotere voorbeelden? Ik bedoel, wat, hoe voelen ze die dagelijkse repressie? Die ja, dat is, als, als, je, als, als je als je uh, als je iemand met, met land contact neemt, gelijk morgen uh, volgende dag komt de politie. Thuis en de mensen uh, meegenomen naar gesloten kampen. Dus uh, uh, ja, dus uh, daar is uh, hoe ver. Uh, ik weet niet precies, maar ik heb geen contact. Maar ik heb net de uh, afgelopen dagen gehoord dat iemand uh, eigenlijk met haar, met zijn moeder. Uh, hij woont in dit moment in Turkije. En hebben, uh, ze Gehoord of zijn moeder en vrouw is eigenlijk meegenomen naar gesloten kampen. Dus de uh, hele dag zitten op de harde stol vanaf half zes ochtend tot half elf avond. Tussen de tijd krijg alleen maar een stuk broodjes. Die vrouw, eigenlijk, die moeder is 73 jaar oud. Ja. Zo in situatie. Dus ze eigenlijk de hele dag. Daar gesloten en uh, een verschrikkelijke situatie. Ja. Maar heel even, tabita, uh, ja. dat getal: 120.000 mensen die vast zouden zitten in dat soort omstandigheden, als meneer Slij beschrijft. Hoe betrouwbaar is dat? Ja, dat is dus voor de eerste keer dat we er een getal uh, bij zien van een veiligheid. Uh, iemand in het veiligheidsapparaat, uh, gaf Radio Free Asia aan. Hmm. Uh, de media-NGO met Amerikaans overheidsgeld, die, die dit uh, cijfer naar buiten bracht. Uh, het geeft wel iets aan over de schaal. He, we kunnen het niet checken, uh, maar er zijn in het afgelopen jaar... want, want deze golf van mensen die verdwijnen uh, achter de zwarte, de zwarte, het zwarte hek... zoals ja. mensen het noemen, de, de, de Black Gate, uh, is vrij decent. He, dat, dat hebben we het over het laatste jaar, dat er echt een enorme uh, ja, een verhoging van schaal is. En... Um, dat, we weten niet of het getal klopt, maar het klopt met alle mediaverhalen en, en persoonlijke getuigenissen. En, en ik noemde het daarnet heropvoedingskampen, want zo noemt de Chinese overheid het zelf, geloof ik. Weten we wat daar gebeurt? Meneer Slij beschrijft dat die, dat die oude vrouw daar de hele dag op een stoel moet zitten en af en toe een stuk brood krijgt. Weten we ja. wat daar binnen gebeurt? Nou, in de staatsmedia worden er inderdaad dingen gezegd... over uh, patriotische opvoeding, over, over liedjes zingen uh, en dergelijke. En dat, dat is de, de meest rooskleurige variant. Maar de hm. tegenhanger is dat mensen dus niet weg mogen... en dat er ook mensen naar buiten komen met verhalen over marteling... en dat er ook sommige mensen niet uitkomen. Uh, Gisteren of eergisteren was er nog een bericht over... een. Uh, het Oeigoerse intellectueel uh, die de Koran uh, had vertaald... Die, uh, die in, in ja. zo'n kamp is overleden. Ja, ja Meneer Sellei, u, u bent uh, gevlucht naar het buitenland. Zijn er, zijn er veel Oeigoeren die dat op dit moment nog proberen? En lukt dat? En hoe gevaarlijk is dat? Ja, dit moment uh, uh, is erg moeilijk. En dat uh, dus, uh, uh, dus iedereen uh, heeft de paspoort verloren. De dus, uh, Chinese autoriteit, ingenomen eigenlijk... Uh, ja, als iemand eigenlijk eerder naar buitenland geweest... Uh, het maakt niet uit welke rijden die is... gelijk eigenlijk uh, verhoord en dan paspoort ingenomen. Hm. Dus dat is eigenlijk onmogelijk. Dit moment dat de mensen eigenlijk uh, naar buitenland ja. gevlucht. Ik, ik vertelde net iets over die digitale controle... die de Chinese overheid nu aan het invoeren is daar. Hè? Ja. Camera's met gezicht en spraakherkenning. Iedereen moet DNA inleveren. Wat, ja. wat weet je daarover, te Nou, Ik was er afgelopen juli en toen zag je dat uh, inderdaad al. Hè. Als je een markt inging of, of een treinstation... dan had je daar uh, facial recognition. Uh, dat begin je nu ook op andere plekken in China te krijgen. Maar, maar eigenlijk is Xinjiang nu het laboratorium voor, voor dat soort technieken. En ook dat heeft te maken met die nieuwe partijsecretariat... Daar, dus, er is uh, een nieuwe partijsecretaris. Sinds anderhalf jaar. Ja. Uh, die. Uh, voormalige Tibetans. Die eerst in Tibet zat. en daar zo uh, de zaak onder controle heeft gekregen. dat uh, Xi Jinping hem graag in Xinjiang wilde hebben. Ja, ja. En die uh, heeft dit soort steeds strengere veiligheidsmaatregelen inge ingevoerd. En jij zegt. het is een soort laboratorium voor de, voor de rest van China. Zo wordt er uh, over gepraat. Uh, en je ziet dus ook sommige van die. Uh, dingen. Uh, dus die. Uh, nou, niet overal zullen ze dit soort maatregelen misschien uh, nodig hebben. Maar dingen als facial recognition en een DNA-databank... er zijn ook nationale plannen voor. Ja, nou, nou vertelde je al, er is heel veel migratie vanuit China naar Xinjiang. Ook gestimuleerd door de Chinese overheid. Hè? Ik geloof dat van, van uh, iets ja. van 6 uh, 20 jaar geleden... de helft van de bevolking nu uit Hans-Chinezen bestaat. Ja, ja, die 6 was, uh, was eind jaren 40. Oh, maar pardon. inderdaad, nu meer dan de helft <laughs> okay. uh, Hans-Chinezen. Ja. Het, het is toch veel. Het Wat voelt... vinden die Chinezen zelf, die Hans-Chinezen? Wat vinden die van dit soort maatregelen en van dat beleid van de overheid daarin, Sindian? Nou, voor iedereen is het lastig. Hè? Het is eigenlijk onmogelijk op het moment om, je, om gewoon ook zaken te doen. Nee, je kunt geen uh, nee, mensen onvermacht. of goederen uit het, over, uit het buitenland makkelijk laten komen. Wat ook helemaal niet, niet uh, in lijn is met de plannen van ook uh, de president, nu om een soort nieuwe zijderoute uh, uh, opnieuw uh, te stimuleren. Ja. Dus ook zij uh, vinden veel overlast, ondervinden veel overlast van het de veiligheidsmaatregelen. Ja. Uh, In sint ze staan er wel vaak meer achter... en ze hebben ook vaak iets meer het idee dat... Um, ja dat ze dus een soort uh, beschaving aan het brengen zijn uh, oh. in die regio. Oké, okay, en geldt dat? Ja, ja, meneer ja, dus achter Ja, achterkant alleen, maar het dus eigenlijk ontwikkeling achter, maar het is eigenlijk een heel rijk gebied binnen China. Dus eigenlijk de dus, uh, uh, energiebrond. Grondstoffenrijk. Ja, al grondstoffen ja, ja. komen ja. uit onze gebied. Dus ja. eigenlijk... nou, nou, nou is het uh, ingewikkeld tegenwoordig om in China mensenrechten kwesties aan de orde te stellen. China is een ja, economische wordt... grootmacht natuurlijk, hè. iedereen. En houdt een ja. beetje zijn mond tegenwoordig. Ja. Wat vindt u, meneer Selay, dat, dat, dat er hier vanuit Nederland of vanuit de Europese Unie gedaan zou moeten worden om uh, de situatie van de Oeigoeren te verbeteren? Ja, moet eigenlijk de uh, Europese Unie, ook de Nederlandse overheid. Uh, moeten iedere keer met de gesprek, Chinese overheid. mag niet altijd welke reden is. moeten die mensenrechten situatie voorbrengen. Eigenlijk de situatie nu, Oeigoeren, werd dus heel slecht geworden. We hebben geen enkele informatie, geen buitenlandse journalisten daarheen. dus is eigenlijk, uh, eigenlijk gesloten van het buitenland. Dus, dat is, uh, dus wij weten niet. Wij, wij weten alle kleine dingen wat er gebeurt. Maar Eigenlijk behoorlijk, wat is precies daar gebeurd, wij weten niet. Dus moet moeten eigenlijk actie te komen. Dat is niet alleen maar, het is eigenlijk een slechte situatie voor Oeigoeren. Dat is eigenlijk een situatie voor uh, wereld eigenlijk. De wereld mensenrechten situatie om te verbeteren. Dit moet gewoon aan de orde gesteld ja. blijven worden in China, zegt ja. u? Goed. Ik dank u allebei hartelijk. ik Jan Sellei, voorzitter van de Oeigoerse Vereniging in Nederland en voormalig China-correspondent Tabita Speelman, nu van de Universiteit Leiden. Hartelijk bedankt. Dit was bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen kunststof vanuit een bijzondere boerderij in Friesland. En dat natuurlijk allemaal in het kader van Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Maar nu eerst het NOS Nieuws. NTO Radio 1. Met Evert de Jong. De autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt hoe de app NPO Start omgaat met persoonsgegevens van gebruikers. Dat zegt minister Slop in antwoord op kamervragen van de SP. Met de NPO Start kunnen mensen uitzendingen van de publieke omroep terugkijken. De SP wil weten of het niet dubieus is dat de app kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële eh, gebruikers verstrekt.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 Zo'n 950 mijnwerkers zitten vast in Zuid-Afrikaanse Goudmijn. Ze kunnen sinds gisteravond niet naar boven vanwege stroomuitval. De eigenaar van de mijn zegt dat ze veilig zijn... en dat ze voedsel en water bij zich hebben. En de Oostenrijkse FPE-politicus Udo Landbouwer... legt al zijn politieke functies neer. Hij raakte vorige week in opspraak toen bekend werd... dat er nazi werden gezongen bij de studentenvereniging... waar hij in het bestuur zat. Hoewel Landbouwer van niets zegt te weten, stapt hij toch op.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 Dames en heren, goedenavond. Vanavond live uit Huns Friesland... in het kader van leerwaarde culturele hoofdstad van Europa... met een wereldvermaardbeelden kunstenaar... die de stoffen ontwierpt voor de kleding van Jedi in Star Wars... The Phantom Menace. En met haar Farm of the World werkt aan een duurzame wereld. Hoop uit Huns. Hier is Claudie Jongstra... Uw presentator is Petra Post. Goedenavond en welkom bij Kunststof van donderdag 1 februari... het Cultuur en mediaprogramma van de NCR op Radio 1. En vandaag dus vanaf het erf van kunstenares Claudie Jongstra... in het dorpje Huns in Friesland. Je moet een lange u, hè, Claudie? Ik moet hem helemaal uitrekken. Ja. Huns. Ja. ja, En het is een wonder hier... Ik heb het bij daglicht gezien. Nu is het donker geworden inmiddels. Maar het is een heel mooi erfje. Ja, het is heel mooi. Het is een, er zit een kreek omheen. En het is hier ook ontzettend donker. Dat is prachtig. We hebben vandaag ook een uilenkast gekregen. Om, er wordt allemaal onderzoek gedaan ook naar uilen hier op het terrein. Ja, het is een, ik zou zeggen een bijzondere biotoop. Ja, en in dit gebouwtje waar we zitten, houten plafond, uh, lemenmuren... prachtige uh, oude boerenraampjes die gerestaureerd zijn. En we kijken zo op het land, hè, op het akkerland. Maar tegelijkertijd kijken we rechts, en dat heeft ook mijn bijzondere belangstelling... in een hele grote houtoven. Het is een wonder... Ja, het is echt uh, schoonheid overal. Ik wou eigenlijk vragen, kan ik hier blijven wonen? Ja, ik krijg straks wel een broodje mee naar huis. Ik krijg een broodje mee. Zelf gebakken dan natuurlijk. Ja. Voordat ik met je ga praten, Claudie, wil ik even stilstaan... bij een bericht dat ons vanmiddag rauw op het dak viel. Dichter Menno Wichman is 51 jaar oud overleden. Hij overleed vandaag in het Fysieke Huis in Amsterdam. Hij had hartproblemen. En over zijn fysieke ramspoed, een hartoperatie... schreef hij zijn meest recente bundel Slordig met Geluk. Alleen al die titel. Daar ben ik volledig voor omgegaan. En het bizarre toeval wil dat gisteren bekend werd gemaakt dat deze bundel een van de drie nominaties is voor de Ida Gerra Poëzieprijs 2018, die aanstaande maart wordt uitgereikt. Samen met criticus Arjan Peters van de Volkskrant zit ik dit jaar in de jury van die prijs. En we waren allebei enorm onder de indruk van dit hoogspersoonlijke relaas in verzen. Het nieuws van de nominatie heeft hem, gelukkig zou je zeggen, nog wel bereikt. U hoort het gedicht Opname uit Slordig met Geluk... voorgelezen door hemzelf, Menno Wichtman. Opname. Het kan je overkomen in een pashok. Je pakt een jas, trekt weg en zakt in een. Het kan gebeuren bij een zebrapad of in een kassarij... bij tastbaar licht of s'nachts wanneer je op een foto klikt... De dag zal komen, niet meteen, niet nu... maar plotseling is daar het kale uur. De wereld kantelt en de film begint. Een veld vol varens, golvend licht... je hoort je moeders stem en zweeft en valt en stikt. En nu je lichaam in het Lucas ligt... komt traag en zwaar een zon op in je hoofd. Het daagt, je hart heeft moeten hoesten... Even, heel even, viel de stroom uit in je bast. Je ligt en wacht. En onder je twee voeten die morgen onverzaagd de straat begroeten. Ja, Prachtig gedicht van uh, Menno Wichman. Hij is 51 jaar geworden. En ik zou zeggen, ga dan Postuum zijn bundel lezen. Slordig met geluk. Het is een prachtige Dichtbundel Prometheus heeft hem uitgegeven. We zitten vandaag in Huens, in een dorpje... waar kunstenares Claudia Jongstra met haar team brood bakt... De moestuin onderhoudt, inclusief de verfplantentuin... om haar vilt op een natuurlijke manier te verven. Keramiek maakt en op steenworp van haar atelier in haar ander dorpje in Spannum... wordt ook nog vilt geweven en geverfd. Claudie Jongstra staat al meer dan twintig jaar Claudie, aan de top van de internationale kunst. B -b -b Besef je dat eigenlijk wel? Twintig jaar... Nou, eigenlijk niet. Ik, ben, ik ga gewoon maar door. Het is ik. heel verstandig trouwens, hoor. Altijd maar dat terugkijken. Nou, je, bent, uh, je bent aangekocht door alle grote musea... inclusief het Museum, uh, Museum of Modern Art in New York. Maar inmiddels gaat je werk eigenlijk veel verder dan fields. Uh, of kunstwerken. Uh, ik heb je daarover geïnterviewd in 2005. Toen hebben we het over heel veel van die wandkleden uh, die je maakt uh, uh, gesproken. Maar nu heb je eigenlijk je hele werkterrein uitgebreid. Je bent uh, een soort Wormel Universalis geworden. En je hebt een Farm of the World gesticht. Het is ook trouwens onderdeel van Leeuwarden Culturele Hoofdstad... Uh, de jurk van zangeres Nienke Laverman die uh, dat evenement opende... Uh, die had jij uh, gemaakt. Laten we eerst even kijken waar jij allemaal mee bezig bent... op dit moment rond deze farm. Nou, In uh, 2014 um, zijn we begonnen met uh, samen met Claudia Bisson en Gita Luijten... om na te denken over een project voor de culturele hoofdstad en uh, nou, een van de ideeën was... eigenlijk wat wij eigenlijk elke dag voelen... is dat die potentie van het platteland... dat is echt te gek. Je kan hier zoveel mooie dingen doen... Uh, die je misschien in een stedelijke omgeving... lastiger zou kunnen doen. Dus wij kunnen hier um, radicaal experimenteren. Een voorbeeld te noemen... we zijn drie maanden geleden begonnen met een bakery. En dat kan hier gewoon. Je begint gewoon die bakery. Je hebt een shed op het platteland... en dan ga je gewoon uh, brood bakken. En heel koel cool brood. Met een goede kwaliteit. Maar... Uh, uh, daar ja, zijn, kom daar in de stad nog maar eens om. Best lastig. En uh, boeren vinden die uh, graan verbouwen uh, voor je bio, biodynamisch. Dat is ook uh, uh, heel toegankelijk. Molenaars vinden. Dus het is ja, al die schakels. Het staat nog heel erg dichtbij. Zeg maar bij uh, die, die levenscyclus. En ik denk dat als je daar een uh, gevoel voor hebt, of dat je dat, als je dat belangrijk vindt, dan kun je dat hier eigenlijk heel makkelijk ook vinden. En de waardering daarvoor uh, uitspreken maakt dat de mensen zich trots voelen om. Uh, met elkaar deelgenoot uit te maken van, van, van die community. Omdat het ambachtslieden zijn die daarop aangesproken ja, worden. Het zijn, het zijn makers, het zijn mensen die, uh, die onder de radar eigenlijk zulke geweldige kwaliteiten in zich herbergen. En uh, als je dat, nou ja, ik denk, wat wij uh, waar wij goed in zijn, is dat te connecten met de, met, met de global world. Dus we werken. Helemaal lokaal, uh, maar we brengen dat naar een heel breed uh, ja, mondiaal... Uh, uh, in een mondiale beweging uh, gaat het inderdaad, uh, neemt het zijn vlucht. Dat, dat betekent concreet gesproken dat hier bijvoorbeeld uh, medewerkers zijn... Uh, van alle nationaliteiten die hier in de tuin werken... die hier in het gebouw werken, die brood bakken, die, die meehelpen met alles wat jullie hier aan het realiseren zijn? Wat het mooie ervan is, is dat, dat het eigenlijk uh, heel erg uh, natuurlijk gaat. Dus mensen uh, sp ja, spreken het eigenlijk uh, voort. Onze uh, internationale uh, medewerkers, maar ook studenten. We hadden vorige zomer echt, uh, was echt IJsland, Amerika, China... Japan en India vertegenwoordigd. En dan heb je uh, voor de zomer... Heb je zo'n slotmaaltijd met elkaar en dan deel je echt gewoon alle culturen delen gewoon het het uh, brood het brood met elkaar precies ja. en uh, nou ja dat is een groot geluk uh, er zijn uh, nou om een voorbeeld te noemen we hebben vorige winter uh, hebben wij uh, wekenlang twee ontzettende koele gasten uit Australië die zijn hier Aangest, aangeland in, in, in een event Twee jongens, ingenieurs, hebben hier gewoon... Nou ja, ze, uh, hebben bij ons gewoond en gevraagd... mag ik mijn tijd hier aan geven? Een, een bepaalde tijd aan deze community. Dus die hebben stroop gemaakt, die hebben we ook mee gebouwd. En dat gaat gewoon zo. Uh, nou, dat is, gaat gewoon heel erg natuurlijk Dus wij doen daar uh, niet per se... Uh, ons best voor. Maar het is denk ik uh, heel belangrijk om te voelen... als je een, voor een bepaalde periode deel uitmaakt van een, van, een, ja, van een maakclub. Want het is ook fijn om dingen te maken. Je, je hebt die appels en dan heb je na twee dagen en twee nachten roeren. En je hebt pijn in je armen. Maar je hebt wel die ontzettende topkwaliteit stroopt, dan, dan is dat echt iets wat je met elkaar, uh, wat, wat je met elkaar verbindt. En, uh, of je maakt die kunst als je een wandtapijt maakt voor uh, UPenn, waar meneer Trump uh, en zijn kinderen hebben gezeten. En het is het ja, grootste, want je hebt goede banden met Pennsylvania. Hele goede banden met Pennsylvania. Niet per se nog met Donald Trump, of wel? Inmiddels ook. Ik heb hem nog niet gezien, maar uh, <laughs> de universiteit heeft in ieder geval een uh, hele grote generositeit. Ze hebben de grootste wand die ze in huis hadden. Hebben aan jou gegeven? Hebben ze aan, aan de studio gegeven. Ja. Dus als je met elkaar dat werk uh, componeert uh, en dan hangt het ja dan gaat er wel echt een heel groot wauw-effect door. Die, ja, want even voor de duidelijkheid. Hier is, is het broodbakken, is het keramiek, is het uh, moestuin... is het uh, inderdaad ook die verfplanten, uh, uh, de, de, de tuin daarvan onderhouden. Een stukje verderop in Spannum is nog je oude atelier. Ja. En daar wordt ook nog gewoon vilt gemaakt. Ja, we konden daar niet boeren. We, konden daar niet, we, zijn gewoon, we zijn gewoon neergestreken, we zijn daar gaan wonen. We zijn begonnen met vilt maken in de garage. Toen een klein studiootje gebouwd... Soms loop ik langs en zeg ik tegen iemand. Hier zijn de wandtapijten van meneer Rutte gefabriceerd. Nee, dat gelooft niemand. <lacht> toen kwam er een lood bij. En uh, nou ja, toen het Huis van de Buren. Alles en aan elkaar geplakt. Een beetje aan elkaar geplakt. Ja. Zo doen wij het altijd een beetje. Je begint gewoon. Uh, met een idee. En dan uh, vragen mensen wel eens... heb je dan een businessplan? Uh, uh, uh, uh, we beginnen gewoon. En dan is het zo mooi dat je dan... doordat je begint... en het eigenlijk zich organisch laat ontwikkelen... dat je altijd hele geweldige afslagen uh, krijgt. Die je normaal misschien... als je dat lineaire pad had gevolgd... die had je dan niet gezien. Dus we laat, vooral ik laat me altijd meeslepen... door die afslagen. Ik kom dan toch weer op dat pad terecht. En daar gebeurden hele mooie dingen. Maar we konden daar dus niet... Uh, Landbouwen. En toen, uh, vier jaar geleden, toen uh, zag Claudia deze plek. En, uh, die Claudia is, is jouw uh, en jouw partner uh, in, in het liefdesleven, maar ook jouw partner uh, in, in het werk, eigenlijk? Hè? Zij is, uh, ja, zij is het, je zou kunnen zeggen, het hart van Huns. Uh, zij heeft hier alles gebouwd. En, Busson heet en, ze, ja. he? Claudia Busson. En um, ze heeft uh, de tijd genomen om hier vier, vier uh, jaar lang rond te lopen en te kijken wat er nodig was. Dus het was wel een bouwtekening, maar dat werkt toch anders. Je kunt een platte plattegrondje maken van die tuin, maar als je hier bent en werkt dan denk je, nou, die zon valt vandaag of in deze maand precies op die plek en dan is die plant nodig. Dus als je hier echt gewoon fysiek bent, de hele tijd dan klopt het. Dus alles wat hier staat klopt heel erg. Dus het is niet bedacht vanuit een kantoortafel of van een, vanuit een computer, maar echt door het werkende merk je ook dat alles past. De schaal is goed en een tekening is één, want ik ben niet tegen een computer, maar het, is, het ontstaat heel natuurlijk. Um, dus dat boeren was nodig... om te laten zien dat er gewassen nodig zijn... Uh, die het landschap... toch wel een beetje blijer kunnen maken. die verbouwen wij hier. Uh, uh, dat landschap, dat, daar zoomen wij zeker nog uh, op in. Toch kan ik me herinneren... ik heb je in 2005... Uh, voor de radio ook gesproken... over dit programma trouwens. En uh, toen had je een hele mooie expositie in Dordrecht. Mm -hmm. uh, maar toen... Toen verkeerde je ook nog wel in een wereld... waar je af en toe met een glas champagne... tussen al die zwarte kunstbrillen stond te zijn. Dat, dat voelt voor mij nu heel ver af van hetgeen wat je nu doet. Is, heb jij een transitie wat dat betreft doorgemaakt? Mag ik dat zo noemen? Dat heb je wel goed. Uh, ik denk dat je dat goed waargenomen hebt. Ik heb inderdaad uh, uh, twee jaar geleden toen... Uh, ik had, ik had heel lang het gevoel dat ik uh, meer wilde dan... of anders wilde of misschien... En, en, en, ik zocht naar een andere vorm. Want ik voelde mij ook echt uh, gemist En ik voelde mij ook imker. En ik voelde mij ook uh, uh, boer. Uh, en, en dat kwam allemaal niet uit de verf? Nee, dat was uh, voor mij toch de, uh, die ene richting. En die, die kunst maken, dat heeft mijn, heeft mijn passie. Maar het andere hoort er wel heel erg bij. Dus als je dan... Door het, door het land loopt... en je ziet die gewassen die zich ontwikkelen... voor die prachtige kleurpigmenten... dan hoort dat daar wel bij. Ik doe niks in die grond, want daar ben ik gewoon... toch te ongeduldig voor. Maar het is wel belangrijk dat ze erbij zijn gekomen. Ja. En, uh, en nu kun je indigo zelf maken? Ik kan nu indigo zelf maken. En uh, ik vind het belangrijk dat ik zie hoe die kleur zich ontwikkelt... of die plant zich... Uh, hoe, die, hoe die rijpt in de tijd. Uh, en dan uh, ben ik ontzettend blij... met de oogst van 2017 of 2018. En dan denk ik, ja, dit is de indigo... Want 2018 heeft een vitaliteit. De indigo van 2018 zit in een flesje, bewijs van spreken, Bijvoorbeeld, ja. Met zo'n stikkertje erop. Ja, want die van 17 die had minder lichturen uh, dit jaar. Oh, ja. dat jaar. Dus, um, je ziet dat verschil ook. Je, ziet, je kan dat dus. Als je het zelf verbouwt, dan, dan zie je de, de ontwikkeling van, uh, van die gewassen. Die kun je dus uh, dagelijks uh, waarnemen. En dat, maakt het toch, dat maakt toch een groot verschil. dan Dat je ze uh, inkoopt of dat je ze ergens kan uh, verkrijgen. Als je ze gewoon op eigen akker hebt of bij boeren die je gewoon. Goed kent nou, je zit gewoon die liefde, zit erin van die van die, van die teler en ja. uh, het maakt een groot verschil. De vorige keer dat ik je sprak, had je nog wel een schaapskudde, ja, dat die uh... leverde de wol en die wol die werd tot vilt gemaakt. Uh, dat was, uh, daar viel mijn mond toen eigenlijk al van open. Ik snapte helemaal niet hoe je dat deed. In tijd alleen al. Ja, dat was ook een heel moeilijk hoofdstuk <lacht> in de geschiedenis ah, van daar studio, heel lang, <lacht> studio, lang die studio Joostra. Echt waar? Uh, ja. Het was heel moeilijk om. Ik, ik was uh, toch in dat geval denk ik toch wel een beetje naïef. Ik dacht, wat, wat is er mooier dan de trekkende kudde. Zo'n horizontaal beeld met al die prachtige, wollige kopjes. Maar dat lukt niet in dit landschap. En jou schuilt een heel groot romanticus. Ja, ik vond het een heel mooi ja, uh, maar toen kregen ze allemaal de een kreeg jeuk aan de andere kant. Nee, uh, nee. Een jaar rondplan maken in Nederland uh, met uh, enorm veel administratie en regelgeving en, dat is, en, en overrijke weilanden waar dus die, uh, die oerbeesten een beetje uh, die worden daar ziek van. Dus dat lukte niet. Dus ik kreeg dat jaar rondplan niet en ik had er ook stress van, want 250 schapen betekent één schaap uh, betekent 1 hectare uh, eten per jaar. Dus uh, grasland uh, of heide en uh, uh, ja, de 250 hectare, dat is niet mogelijk. Dus nee. we hebben op een gegeven moment een uh, hele mooie afspraak met een particuliere kudde die. Op een geweldige manier schapen uh, die worden daar gehouden. Het dus... Brentse heideschapen, ja, uh, daar werk je mee. Dus wij hebben een, een, een hele mooie afspraak nu met een bestaande kudde... die dat voor ons uh, leveren. Onlangs zei jij in het Parool, alles wat ik doe is een pamflet. Een pamflet tegen verspilling, tegen de monocultuur... en de grootschaligheid in de landbouw... tegen globalisering, tegen ontmen ontmenselijking... Nou ja, um, het werken met wol, bijvoorbeeld uh, op de manier zoals ik het doe. En uh, ik heb echt groot eerbied. Ik heb een groot eerbied voor dat materiaal. Um, dus als je nooit meer de, um, dat materiaal kan ervaren. bedoel, als ik nu een pluk wol op deze tafel neerleg en, en een pluk katoen. Ik weet niet of jij het verschil kan waarnemen. Maar ik, ik, ik kan je garanderen dat heel veel mensen het niet weten. En dat gaat, dat is best hard gegaan. Dat is, is dat dat het wol is vettiger, toch? Zou nou ik ja, het is zeggen. een hele andere sensitiviteit. Ja en alleen al de kwaliteiten van wol zijn volstrekt anders dan die van katoen. Maar, als, maar die genialiteit van wol... dat is de enige vezel die zoveel fantastische uh, slimheden in zich heeft... Uh, waardoor die eigenlijk heel mooi toepasbaar is in ruimtes. Hij neutraliseert mij, neemt vocht op. Het is een natuurlijke vochtregelaar. Ja, Want jij bent eindeloos veel akoestisch ingezet ook. Hè? Ja, maar ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld. Als je ziet wat, wat dat doet in een, in een ruimte met dat materiaal. Waar, uh, ik heb veel gedaan in uh, uh, Antonie van Leeuwenhoek bijvoorbeeld. Ja. Uh, het laatste werk was inderdaad in uh, de wachtruimte voor de mensen die daar zitten met mond- en keelkanker. Nou ja, als dat werk betekent dat, me, dat mensen zich daar in ieder geval. Uh, Omhuld voelen, of uh, uh, dat, het, dat het gevoel dat het troostrijk uh, is, die ruimte die, uh, die wordt gewoon totaal anders in beleving. Los van uh, geluid en uh, andere ervaringsfactoren. Maar uh, alleen al het feit dat je je fijner voelt... Ja. Nou, dat is gewoon, dat vind ik de moeite waard om daar uh, zo'n uh, doek uh, in op te hangen. Wa waarin heel erg van belang is, tenminste, dat, dat, zo heb ik dat ervaren... dat het aanraakbaar is, mm -hmm. dat je jouw werk kunt aaien. Ja, dat ben... doe ik niet meer, hoor. Nee? <lacht> nee wat dat mag van je... mij niet meer. Mag dat niet? Nee, de, de, de, oh, nou, de Nederlanders zijn voldoor. ontzettend gretig. Dus ja, mensen met trekken, twee handen trekken massaal de plukken uit de, de <lacht> kunstwerken. Dus... Uh, uh, maar in, uh, in Amerika uh, wordt er inderdaad keurig een keurig bordje opgehangen. Ja, heel, heel ah, dat is voor, voor de Laat lange ik zeggen, termijn. Vroeger heb ik wel eens ja. je werk ja, geuit. Ja. Bij de biep <laughs> in Amsterdam mag het nog steeds, want toen moesten we een werk maken. Dus bij de biep mag het wel. Maar, maar het, is ook, het heeft ook met de kleuren te maken. De kleuren zijn niet hard en meedogenloos afgestreept, maar gaan vast, vaak uh, in elkaar over. Zoals de natuur ook niet uh, uh, op ieder moment van de dag dezelfde kleur aanneemt, de kleuren zijn generatief. Naar elkaar toe. Ze harmoniëren altijd met elkaar. Ze, ze hebben geen enkele competitiedrang met elkaar. Sterker nog, het werk. Ja, ik heb het wel eens eerder gezegd. Het, het grootste compliment kreeg ik van uh, architecten Todd Williams en Billy Architecten. die nu met uh, waar ik veel mee gewerkt heb en die nu voor het uh, nieuwe Obama Center bezig zijn. Die zeiden dat het werk heeft geen ego heeft. Dat vond ik echt het beste compliment ooit. Maar dat is dat ook waar je naartoe werkt eigenlijk? Egoloos werk? Ja, dit, nou ja, ik wil je zeggen, het boeit mij niet. Dat, dat het gaat niet om. Mijzelf of dat ik het maak, maar het gaat om dat het werk. Uh, dat het, wer dat het werk fijn. Uh, in een ruimte er mag zijn... en dat het, zich, dat het uh, uh, zichzelf uitspreekt. Dus uh, het hoeft niet opdringerig te zijn... door, uh, door een heel sterk... Uh, uh, door een hele sterke expressie. Want dat gaat niet. Maar het is, het is er... Uh, zeg maar... het is er heel erg natuurlijk. En ik denk dat ze dat bedoelen... dat bedoelen ze eigenlijk. Het werk is er zo natuurlijk, maar niet, bes, niet op een bepaalde manier bescheiden. Nee. Maar... Um, Natuurlijk. Met een eigen kracht. En die gaat niet over schreeuwigheid, maar zit op een hele, die zintuigelijkheid zit op een hele andere laag. En is dat dan eigenlijk, uh, misschien, misschien grijp ik nu wel te hoog hoor. Maar is dat dan eigenlijk ook de persoonlijke transitie die jij door hebt gemaakt? Dat van een ongelooflijk uh, ja, worldwide uh, kostbaar kunstenares zijn naar. Het lijkt wel alsof je ook een klein beetje een stap terug naar de groep hebt gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Is dat ook zo? Um... Nou ja, het is, ik denk dat ik, een, dat ik een tweetalig leven leid. Dus het enerzijds inderdaad, ik ben het gelukkig... als ik, uh, denk ik, de magie van, van, van de kleuren... als die uh, zich uh, elke dag weer uh, ontvouwen in de, in de verfwerkplaats. Dat vind ik echt... Uh, nou, dat zijn momenten, die, uh, die, die, daar, kan je, daar kun je geen genoeg van krijgen. En um, ik ben ook heel gelukkig als ik uh, inderdaad... Ik vorige week was ik in New York... En, um, uh, dan hoef ik niet meer per se de boer op, want dat is wel, dat is geweest. Maar dan als je dan samen bent met mensen die gelijkgestemd zijn, die dezelfde filosofie hebben over waar de wereld uh, misschien heen zou moeten gaan, of uh, die uh, ideeën hebben over uh, de ontwikkeling van de landbouw in de toekomst, nou, dan heb je, dan, dat maakt ook heel erg blij, omdat je dan uh, met elkaar voelt. Uh, een grote verbondenheid en je kunt met elkaar een grote impuls genereren. Ja, als, we, als we dan dicht bij huis beginnen, hè, je bent op een zeker moment uh, met je. Met je, met je gezin in, uh, in Friesland geland. Maar Friesland uh, lijkt van de buitenkant natuurlijk heel mooi. Met al dat groen en al dat water. En dan hier en daar een boompje en een koe en een varken. En ga zo maar door. Schapen, paarden niet te vergeten. Maar het is eigenlijk ook uh, een uitgeput landschap. Waar boeren eigenlijk op hele grote schaal aan het, uh, aan het boeren zijn. Ja, toen uh, mijn bijen doodgingen, toen dacht ik echt... Uh... Uh, nou ja, wat, ge wat gebeurt er eigenlijk? Wanneer toen... gebeurde dat? nou Een jaar of acht geleden, tien geleden. En toen uh, het jaar erop ging, uh, had ik nieuwe volken en dan gingen ze weer dood. Uh, nou, toen vond ik wel echt. Uh, dat, er een, uh, dat vond ik echt een groot drama. Snapte je wat er gebeurde? Nou ja, ik begreep op een gegeven moment. toen ik uh, met mensen ging praten daarover. dat er te weinig, echt gewoon te weinig. Uh, voor de bij te halen viel. Dus dat er gewoon een groot gebrek aan biodiversiteit uh, was. En uh, nou, dat was voor mij echt een appel. om uh, um, uh, grootschalig uh, na te denken over hoe kan ik met wat ik doe, hoe kan ik daar invloed op uitoefenen... hoe kan ik zorgen dat dat een beetje verandert. En dat kan bijvoorbeeld door uh, met boeren samen te werken. Dat ze, uh, dat Want hoe gaat dat? Want je hebt natuurlijk nog een heleboel gangbare boeren. Hè? De traditionele boer die, die graag uitbreidt, die groter wordt. Dat is ook honderd jaar, bij wijze van spreken, aangemoedigd. Uh, ook vanuit de, vanuit de overheid. En je hebt... Boeren die proberen ook een transitie door te maken naar, naar biologisch boeren, of in ieder geval kleinschalige boeren. Ja, er is een, uh, nou ja, zeker de laatste jaren is er in Friesland wel een uh, andere beweging uh, gaande. Dat, er, uh, dat veel boeren uh, nadenken of inderdaad ook in actie overgaan tot inderdaad andere manieren van, uh, van, hun, van hun bedrijf inrichten. En we merken nu, vooral door we, wat we in Huns hebben neergezet, dat we echt uh, veel. Uh, aanvragen krijgen, ook van boeren zelf. Van, uh, kunnen we met jullie samenwerken? Kunnen we alternatief gewassen verbouwen voor jullie? Dus ik, wij, wij gaan nu met, met uh, dat doen we nu al jaren... met een, uh, een, uh, een aantal boeren, die, daar zetten we teelten uit. Teelten voor gewassen voor kleur en ook voor graan. Dus nu voor het brood. Dus op die manier probeer je eigenlijk de boeren uit de omgeving te betrekken... bij, bij jullie idealisme, bij jouw idealisme. Ja, dat betekent voor de boeren wisselteelt, eh, biodiversiteit... en dus uiteindelijk bodemvruchtbaarheid. Want dat willen die boeren zelf ook. Alleen, wat moet je doen, wat kun je doen? En het is een hele lieve manier eigenlijk om... Eh, om te dwingen tot, eh, ja, tot, tot, tot zaken. Want je kan eigenlijk... Uh, en ik, uh, nou ja. ja, ik vertel dan ook altijd van, uh, tegen die boeren... Want, uh, wist u wel dat die boeren... dat is planten, die geven gewoon... Een geweldige kleuren, dat hoorde bij Nederland. En als je vertelt over Rembrandt en meer dan valt iedereen natuurlijk als een blok voor dat verhaal. Dus het is niet heel moeilijk om ze te overtuigen. Ze willen wel, maar alleen uh, nou ja, de gereedschappen daartoe... of de instrumenten, nou ja, dat moet je gewoon een beetje voorbereiden. En als je dan dat laat zien door, door die, waar het dan terechtkomt... in die, in die wandtapijten of in de wereld, dan, uh, dan zijn die boeren totaal bereidwillig. Is dat besef gekomen door in Friesland te gaan wonen eigenlijk? Want je woonde natuurlijk ook gewoon eerst in de grote stad. Misschien mag dat woord gewoon weer weg. Maar je woonde in de grote stad en je bent verkast naar het platteland. Echt een, een, ook een, een streek waar, waar niet zo heel veel is, behalve... Landbouw. Nee, want nou ja, toen wij hier kwamen wonen, we hadden echt nul geld. Dus, dus dit, was, dit was voor ons echt... het was een bereikbare afstand van Amsterdam. En, uh, betaalbaar. Betaalbaar. Dus, ja. uh, en je had ruimte. Dus als je, uh, in, ik, had, ik heb tien jaar in mijn studio in Amsterdam gehad... maar we wilden uitbreiden, werkplaatsen en een ververij opstarten. Dat, dat, dat kon daar niet. Dus het, uh, toen, ik hier, toen wij hier helemaal uh, neergestreken waren... en de geweldige potenties van dat, van dat platteland... Uh, hebben ervaren, ja, toen gingen de werelden open. En wat voor werelden gingen dan open? Zag je dan meteen dat wat jij uh, en velen hier in Friesland... landschapspijn uh, noemt... In eerste instantie niet. Ik heb, we hebben uh, eerst... Uh, hebben we heel erg geprobeerd... toch op een bepaalde manier... Uh, de verbinding aan te gaan met de omgeving. Dus met mensen samen te werken. Met metaalbouwers te werken... die uh, voor ons uh, constructies maakten. Dus we zijn gewoon heel erg gewoon rustig... en eenvoudig gestaag begonnen met, met die studio. Uh, en, uh, en dat een beetje uit te werken. En langzaam en zeker beseft je Door het hier... Waar, waar, je, waar, waar je woonde woond. en ja. waar je werkte. Ja, dus, uh, Want je opa... Komt wel uitworken. Ja, de, mijn voorouders komen inderdaad uit Friesland. Ja, en ja. verder niks van te merken of zo. <lacht> Geen woordje Fries, of wel? Ik versta het goed. Ja, nee, net als ik. Maar <lacht> praten, homaar. Ik heb nou, dat zeg ik dan toch eerlijk. Um, ja, ik, ik vind het, ik heb een medewerker die praat zo mooi Fries. Ja. Dus, uh, nou, daar luister ik graag naar. <lacht> ik, ik heb zelf een huiver om daar inderdaad. Je durft niet. Nee, ik durf het niet. Je durft gewoon niet. Nee, ik durf het niet. Nee. Wij gaan zo meteen naar het nieuws. En daarna gaan we bellen met de burgemeester van Leeuwarden. Oeh, meneer Kronen. Meneer Corona, Vert Corona, Jij kent hem. Uh, jij doet mee aan de Culturele Hoofdstad. En uh, wij zijn zometeen heel benieuwd wat jullie uh, samen heeft gebracht. Kan je één woord geven alvast? Wat je ja, ziet? ik vind meneer Corone een believer van, de, van het eerste uur. Een believer van het eerste uur. Ik denk dat hij nu wel aan de telefoon uh, zometeen wil komen met deze opsteken. Juri Stubenetski, die gaat zometeen even naar het nieuws. NPO Radio nieuws. 1. NPO. Tot zo.